5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Arrestaties om Schietpartij Rotterdam. Zero tolerance in gemeentehuis Almelo. En bom in kathedraal Madrid onschadelijk gemaakt. De politie heeft twee mannen opgepakt voor de schietpartij bij metrostation Slinge in Rotterdam. Daarbij raakte vorige week woensdag een 21-jarige inwoner van de stad gewond. Waarna het metrostation urenlang werd afgesloten voor technisch onderzoek. Een van de verdachten is een man van 33 uit Rotterdam. Arrestatieteam hield hem gisteravond aan in Zeeland. De andere verdachte is een dakloze man van 25 die afgelopen nacht werd opgepakt in Rotterdam. Bij de arrestaties heeft de politie vuurwapens gevonden en in beslag genomen. Het is volgens de politie nog niet duidelijk of de gewonde man een bekende is van de verdachte of dat hij een willekeurige voorbijganger was. Het onderzoek in de zaak loopt nog. Het stadhuis van Almelo duldt voortaan geen enkel wangedrag van bezoekers. Wie zich steeds misdraagt wordt op een zwarte lijst gezet, zodat er meteen kan worden opgetreden als hij weer op het gemeentehuis verschijnt. Aanleiding voor het non-tolerance-beleid is de aanval van gisteren op een Bali-medewerker. Een man was zonder afspraak naar het stadhuis gekomen en sloeg daar de ambtenaar op het hoofd. De verdachte is een bekende van de politie. Het stadhuis was vanochtend gesloten om de ambtenaren stoom te laten afblazen. In het stadhuis werden vijf jaar geleden na de gijzeling van een wethouder veiligheidsmaatregelen genomen. Burgemeester Hermans zei dat die maatregelen niet zover kunnen gaan dat van het stadhuis een vesting wordt gemaakt. De rechtbank in Den Haag heeft de mannen die vorig jaar april... de Haagse juwelier Stratman doodschoten... voordeeld tot 13 en 11 jaar cel. Een man die de vluchtauto bestuurde, kreeg 5 jaar. De straffen van de overvallers vallen onder meer lager uit... vanwege hun jeugdige leeftijd. De straf van de chauffeur valt veel lager uit... omdat hij volgens de rechter niet verantwoordelijk kan worden gehouden... voor de fatale afloop, maar wel voor de overval zelf.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 Bij verkeersongeluk in Zambia zijn zeker 51 mensen om het leven gekomen. Zo'n 100 kilometer ten noorden van de hoofdstad Lusaka botste een bus tegen een vrachtwagen. Dodental kan volgens de Zambiaanse autoriteiten nog oplopen. Reddingswerkers zijn tussen de wrakstukken op zoek naar lichamen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. De wegen in Zambia zijn wel vaak slecht. De Spaanse politie heeft in de kathedraal van Madrid een bom onschadelijk gemaakt. Een geestelijke ontdekte het explosief tijdens een ronde door de kathedraal. De kerk werd meteen daarna ontruimd. De zelfgemaakte bom bevatte zo'n 200 gram poeder, 1 kilo schroeven, een wekker en een gasfles. Volgens de politie was het een tamelijk amateuristische constructie... en is het niet duidelijk of de bom schade had kunnen aanrichten. De kathedraal in Madrid ligt in het centrum van de Spaanse hoofdstad en trekt ook veel toeristen. In Tunesië wordt morgen gestaakt uit protest tegen de moordaanslag op een oppositieleider. Dat meldt de grootste vakbond van het land op Facebook. Gisteren werd de linkse oppositieleider Belaid doodgeschoten voor zijn huis in de hoofdstad Tunis. De aanslag leidde tot grote verontwaardiging. In verschillende steden gingen mensen de straat op en braken een rellen uit. En ook vandaag is het op veel plaatsen onrustig. De politie in Tunis gebruikte traangas om betogers te verjagen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Libier Abdullah al senoussi moet worden uitgeleverd aan het internationale strafhof in Den Haag. Hij was het hoofd van de Libische inlichtingendienst onder de vermoorde oud-leider Gaddafi. Het strafhof vraagt al langer om de uitlevering van Zanussi. En volgens de rechters moet Libië aan het verzoek voldoen. Libië wil Senoussi zelf berechten en heeft steeds geweigerd om hem uit te leveren. Het is niet duidelijk of het land nu wel gehoor geeft aan het bevel van het strafhof.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 Morgen een lokale bui en dan is het ook wel droog. Kans op zon ook. Het wordt in de middag een graad of drie. Dagen daarna houdt het winter weer aan en wordt het nog iets kouder. Zaterdag overwegend droog. Zondag kans op sneeuw. A ah, en de betere goede 120 kilometer file. De opvallende zaken zijn de A1, Amersfoort Amsterdam. Er staat bij Eemnes en de vrachtauto stil op de rechte rijstrook. File rijden vanaf Bunschoten. De nasleep van een vrachtauto met pech op de A2 Maastricht-Eindhoven... tussen Eurmond en Roosteren, straat 3 kilometer. En op de A15 en 15 vanaf Europort naar Rotterdam... is er vanavond de nodige vertraging. Het gaat langzaam tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloes over 15 kilometer. Vanavond in Meldpunt. Eigen bijdrage AWBZ explodeert voor ouderen met spaargeld of eigen huis.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 Met Tim Overdik. 7 over 5, goedemiddag. Hebt u uw telraam bij de hand? Want we gaan rekenen met hele grote bedragen. 1000 miljard euro en 1 miljard euro. De inzet is in Brussel. De Europese Unie die krijgt vrijwel zeker een krappere zevenjarenbegroting begroting. Minder dan 1000 miljard euro voor de jaren 2014 tot en met 2020. En dat is helemaal naar de zin van Mark Rutte... die zometeen in Brussel met zijn Europese collega's aan tafel gaat. Tijdens de top moet de premier nog wel vechten... voor het behoud van de Nederlandse korting... van 1 miljard euro op de Europese afdrachten. En iets minder naar Rutte's zin... het meeste Europese geld gaat toch altijd naar landbouw. We zitten hier met een historisch punt. Uh, dat is dat Europa uh, ook voortgekomen is natuurlijk. Sikkel Manshold, anderen ook in Nederland voor geknokt. Uh, ook voortgekomen is uit een gedachte dat landbouw... Een, een nog steeds zeer belangrijk onderdeel is van de Europese samenwerking. Dus dat is op zichzelf verklaarbaar. Tegelijkertijd zien we dat er ook heel veel groeivermogen in de landbouw zit, maar ook in andere sectoren. En daarom moet er geld ook naar research, ook naar innovatie en dat soort uitgaven. En we vinden het van belang dat wij ook in Nederland en andere lidstaten aan het bezuinigen zijn. Dat ook Europa uiteindelijk ervoor zorgt dat de totale kosten, de totale uitgaven naar beneden gaan. U heeft altijd gezegd, het moet met 100 miljard minder. Nou, volgens mij krijgt u uw zin. Zou dat ten koste kunnen gaan van de korting van Nederland, 1 miljard? Nou, wat ons betreft natuurlijk niet. We vinden het van belang natuurlijk dat Nederlandse korting behoudt. We willen ook dat het budget voor de Unie moderniseert. Dat we meer geld besteden aan zaken die ook banen opleveren in Nederland. Wanneer zou u vanavond tijdens de onderhandelingen willen zeggen... oké, okay, dan lever ik die 1 miljard korting in. Wat zou u overtuigen om dat in te leveren? Niets. Al dus premier Rutte eh, vanmiddag bij aankomst in Brussel in gesprek met Thijssen de deed. Satijn, dat klinkt nogal vastberaden wat Rutte daar zegt. Die 1 miljard euro korting wil hij behouden. De grote vraag is natuurlijk, gaat hem dat lukken? Ja, dat is echt ontzettend afhankelijk van hoe uh, de koehandel... want zo moet je toch wel omschrijven hoe dat hier vanavond uh, afloopt. Uh, nou, het gaat dus allemaal om die grote Europese potten... voor de jaren 2014-2020. Die wordt door de landen zelf naar vermogen gevuld. Het merendeel gaat weer terug naar de landen, ook naar Nederland. En daarmee uh, betalen we onze boeren direct uit... investeren we in wegen en technologisch onderzoek. Nou, de commissie in Brussel die wil dat die pot groeit... naar ruim boven de duizend miljard. Omdat, zegt Brussel de landen ook steeds meer willen van Europa. Nou, armere, netto ontvangende landen uit vooral Zuid- en Oost-Europa... die zijn natuurlijk helemaal eens met die commissie. Je moet je voorstellen, Spanje bijvoorbeeld, Polen. Dat soort landen kunnen niet zonder die enorme landbouwsteun... en subsidies voor hun armere regio's. Maar ja, pal daartegenover staan de, dus de wat rijkere, netto betalende landen... als Nederland en Groot-Brittannië. En die willen een kleinere begroting thuis de broekriem aanhalen... dan moet Europa ook maar bezuinigen, zo redeneert uh, Rutte. En die moet dan vanavond ook dus nog inderdaad, inderdaad vechten... voor het behoud van die Nederlandse korting van 1 miljard. Uh, maar in ieder geval, die twee kampen, netto ontvangers en netto portalers... die staan hier vanavond weer lijnrecht tegenover elkaar. Even heel kort, hoe werkt dat, die 1 miljard korting? Wat, wat houdt dat precies in? Nou ja, dat heeft Nederland bedongen uh, naar het voorbeeld eigenlijk van Groot-Brittannië. Dan moet je teruggaan zeg maar, naar uh, Margaret Thatcher. I want my money back. Die heeft dat in de jaren 80 al bedongen. Uh, Nederland heeft op een gegeven moment ook gedacht... wij betalen de hele tijd maar veel meer uh, dan we terugkrijgen uit Europa. Nederland heeft op een gegeven moment gezegd... nou, wij willen gewoon uh, in ieder geval tijdelijk... structureel hebben we dat niet voor elkaar toen kunnen krijgen... maar we hebben tijdelijk die 1 miljard korting op de afdrachten van Nederland... aan Europa uh, voor elkaar gekregen... Uh, alleen uh, die deal daarover, die loopt dit jaar af. Nou, uh, Nederland moet daar dus opnieuw weer voor strijden uh, vanavond, onder andere. Nou, de schrijf, de, de, zet je dus de belangen even op een rijtje. Je, je schetst de argumenten, de redeneringen. Maar afgelopen november hoorde ik eigenlijk hetzelfde verhaal. Toen hielden de leiders ook al een top over deze meerjarenbegroting. Toen klapten de onderhandelingen. Wat is er in de tussentijd gebeurd, waardoor je nu zou kunnen zeggen het gaat wel lukken? Nou, er is achter de schermen meteen in december, maar ook in januari... is er door ambtenaren, door topambtenaren enorm druk onderhandeld. En Je moet toch met terugwegende kracht zeggen dat in november... bij die zogenaamd mislukte top toch al wel heel veel voorwerk is gedaan. En je moet toch ook cynisch vaststellen... de landen die netto betalen, Nederland en Groot-Brittannië... die hebben natuurlijk toch al vrij snel uh, ja, wat overwicht hè, aan zo'n onderhandeltafel. Zij zijn de netto betalers. En het ziet er dan ook naar uit dat landen als Nederland en Groot-Brittannië... vanavond uh, wellicht grotendeels hun zin gaan krijgen. Nou, Nederland heeft altijd gezegd... er moet wel zo'n 100 miljard af van wat Brussel wil. Die richting lijkt er nu uh, uit te gaan. De Britse premier Cameron wilde er eigenlijk nog meer vanaf. En zo kwam hij vanmiddag ook weer aan. Als ik mijn zin niet krijg, dan komt er geen deal, dreigt hij. Mm. Maar ja... Rutte en Cameron moeten ook wel weer rekening houden... met grote landen als Spanje en Polen. Uit dat andere kamp van de netto ontvangende landen. Die zullen toch flink tegengas bieden. En wellicht eisen dat bijvoorbeeld Nederland in ruil... voor wat Nederland allemaal wil, een lagere begroting... dat Nederland in ruil misschien zijn korting van 1 miljard opgeeft. Nou En daar wil Rutte weer niet mee thuis komen. Dus ja, het wordt nog spannend vanavond. Maar Dat zal wel niet uitkomen vanavond, wat dan... Ja, dan is het heel simpel de regel dat Brussel gewoon verder gaat met zijn begroting... op basis van de nu geldende afspraken. En dan kom je uit op een veel hogere begroting dan bijvoorbeeld Nederland wil. Dus enorm in het nadeel van Nederland, maar ook Groot-Brittannië... die dus zo graag snel die hele begroting omlaag willen. Dus er is haast geboden, zeker bij uh, die landen die dus snel die begroting omlaag willen komen ze er wel uit, maar op een bedrag... dat voor het Europees parlement weer onacceptabel is. Want dat hebben we ook nog. Dan heb je evengoed een heel groot probleem. Want het Europarlement heeft ook nog een veto. En die kunnen dan in april of in mei zeggen... Bij vetoen uh, het bedrag, uh, ja, het akkoord wat hier vanavond wellicht bereikt wordt. Dus uh, dan ben je weer terug bij elf. Het, het wordt hoe dan ook een spannende avond of ongetwijfeld een spannende nacht... daar in Brussel bij jou tijdens CD. Dank je wel. En wie de ontwikkelingen wil volgen in Brussel kan dat doen... via onze liveblog op onze site nos.nl. Een schok ging vandaag door Sportminnend Australië. Een grootschalig onderzoek toont aan dat een groot deel... van de professionele sport totaal is verziekt door dopinggebruik is a day of shame for Australian sport. Een 12-month investigation by Australia's top crime body has found performance-enhancing drug use is widespread in the major sporting codes. high-performance Het onderzoek werd uitgevoerd door de Australische antimisdaadautoriteit, een zeer machtig orgaan met veel aanzien. Directeur John Lawler zegt dat de georganiseerde misdaad nauwe banden heeft met de topsport. Yeah, Low risk, they will exploit the players in the code. Er is veel winst te maken en het risico is laag. Ze buiten sporters uit, kopen ze om en nu manipuleren wedstrijden. Additionally, there are large amounts of money at stake here through betting arrangements that are now global. And this adds an additional incentive for organized crime. De minister van Sport in Australië, Kate Landy, is geschokt en vastberaden. Voor de mensen die willen veranderen de games die we liefden... heeft de regering een simpele mensage. Als je you see, wilt schieten, we je bekijken. Als je een match wilt veranderen, we je bekijken. Als je doping wilt gebruiken, als je wedstrijden wilt manipuleren... Place, we weten je te vinden to seeking out and hunting down those who will dope and cheat. Ook de wereld Autoriteit, de WADA, vindt het rapport zeer verontrustend. Directeur John Fay. Uh, I found the report uh, what I've, I've seen of it so far alarming, but I have to say I'm not surprised. Uh, it seems to be a history in sport that uh, you'll address these issues only when something surfaces and you'll try het avoid it uh, until that time and, uh, wat we moeten doen is ervoor zorgen dat we het make, make sure we allemaal Vroeger kon je nog spreken van incidenten en werd er korte metten meegemaakt, zegt Vee. Maar dopinggebruik in de sport is nu zo wijd verspreid. We moeten het uitroeien. Behalve cricket en rugby zijn ze down under gek op Australian football. Kevin Sheedy van de Greater Western Sydney Giants, die speelt in de Australische Eredivisie, is blij dat de beerput open is. Er komt een lastige tijd aan. So, I think that um have the courage to put it on the table it can be a frustrating period that you go through. And look you can use supplements there's no no problem with that. But let's get and make sure that the right ones. And uh from my point of view that's the important part. Je kunt in de sportheus wel supplementen gebruiken. Het gaat erom dat je de juiste gebruikt. Al de schede. En daar vringt hem nu juist ook de schoen, zegt correspondent Robert Portier. De middelen die in het rapport worden genoemd waren niet bepaald ongevaarlijk. Sommige middelen die zij gebruikten, die waren zelfs nog niet goedgekeurd voor menselijk gebruik. En uh, het lijkt erop dat uh, de wetenschappers en de coaches gebruik maakten van het uh, criminele circuit om die doping te krijgen. En dat maakt die sporters natuurlijk uh, gevoelig voor chantage. En de angst is dan ook dat uh, het criminele circuit heeft gevraagd om een tegenprestatie. Naar de politie van uh, Victoria en die heeft al aangegeven dat zij in het uh, voetbal, het voetbal zoals wij dat in Europa kennen, uh, toch al een aantal hele uh, vreemde uitslagen voorbij heeft zien komen. Uh, een aantal uh, wedstrijden ook heeft gezien waar veel te veel geld op werd ingezet. En dat dat zaken zijn die ze nu nader gaan onderzoeken. Correspondent Robert Portier wordt dus vervolgd. De aanpak van dopinggebruik en criminaliteit binnen de Australische topsport. Modekoning Jean-Paul Gaultier heeft een tentoonstelling in Rotterdam. Straks hebben wij een reportage. Chris Crox bij de ABB, hoe staat het ervoor? Een hele normale avondspits, Tim. 140 kilometer. De randstad, daar staan de files die op de gebruikelijke plaats horen te staan. Bij Rotterdam op de A15 naar Europort bij knoppen Benelux 3 kilometer. Daar zijn nu drie rijstroken dicht na een ongeluk. Verder valt op de N15 vanaf Europort naar Rotterdam. Gaat daar erg langzaam het hele stuk tussen Rozenburg en rotterdam Charloos dat is bij elkaar 15 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdiek. Opnieuw in het nieuws. Het Ruwaard van ziekenhuis in spijkenis... en wederom geen goed nieuws. Patiënten hebben de afgelopen jaren veel meer risico gelopen... dan tot nu toe bekend was. Het artsenblad Medisch Contact meldt vandaag... dat er jarenlang ernstige problemen zijn geweest... op de afdeling anesthesiologie. Gerrit-Jan van Zoelen, sinds afgelopen zomer... bestuursvoorzitter van het Ruwaard van ziekenhuis, reageert op dit nieuws. Uit de pers lijkt dat er een nieuw probleem bijgekomen is. Ik kan melden dat er een probleem, dat er was... op een goede manier is opgelost. Alleen het is nu bekendgemaakt in de pers Had dit niet zelf naar buiten kunnen brengen? Oh, maar er is een, een zaak uh, die al een aantal jaren speelt. Die is nog niet volledig afgehandeld en het is in Nederland goed gebruikt als een zaak nog wat je dat noemt onder de rechter is, hè, onder de uitspraak, dat je daar geen mededeling over doet. Uh, uh, maar ieder had wel kunnen weten uh, dat de anesthesiologen bij ons niet met het werkzaam zijn. Wat was het probleem? Uh, het probleem was uh, met name gelegen in het feit dat uh, de, binnen het team zodanige spanningen gingen ontstaan dat er een risico bestond voor veiligheid van onze patiënten. En dat risico heeft mijn voorganger niet willen nemen, heel terecht natuurlijk. En hij heeft toen besluit moeten nemen om de anesthesiologen de toegang tot het ziekenhuis te gaan ontzeggen. Kunt u garanderen dat de patiënten die in die periode zijn behandeld, dat... Er toen ook geen fouten zijn, geen medische fouten zijn gemaakt? Nee, die garantie kan ik niet geven. Maar dat kan niemand geven. Uh, het is natuurlijk wel zo, het zijn anesthesiologen. Dus het, uh, het gaat om pijnbestrijding. En het gaat om, uh, in geval van, uh, dat er sprake is van operatie, van de hulp bij de operatie. Waar dan natuurlijk dan de chirurg bij aanwezig is. Als er echt grote fouten waren gemaakt, dan waren die heus wel boven water gekomen. Maar garanties kan ik natuurlijk niet geven. Zegt de baas van het ruwaard van Putten ziekenhuis, Rinke van de Brink. We hebben het met jou al vaker gehad over dit ziekenhuis in spijkenissen... maar dan ging het vaak over cardiologie, nu uh, anesthesiologie. Ja, het, het, het lijkt de, de gifbeker is nog niet leeg voor het ziekenhuis, zou je kunnen zeggen. En het, het lijkt um, eerder erger te worden dan minder erg, omdat... Um, ik vind dat Van Zoede daar een beetje makkelijk overheen stapt. Die anesthesiologen die hebben natuurlijk met heel veel van wat in dat ziekenhuis gebeurt, elke operatie, elke patiënt die pijnbestrijding nodig heeft, te maken. Dus als die, um, zoals hij zelf zegt, uh, risico opleverde voor de veiligheid van de patiënten... Ja, dan betekent dat, dat dat veel groter is dan één afdeling cardiologie... waar uiteindelijk alleen hartpatiënten extra gevaar hebben gelopen. Ja, twee afdelingen. Je hebt het over een gifbeker, maar is die nu wel leeg, denk je? Nou ja, er zijn uh, diverse onderzoeken aan de gang. De, de inspectie is met een onderzoek bezig. Um, dat spitsen ze toe onder andere op de kwaliteit van het bestuur in het ziekenhuis. En er wordt door een commissie uh, onder leiding van internist Sven Danner... Uh, van het AMC in Amsterdam voorheen... er 800 overlijdensgevallen bestudeerd. Die rapporten... Um, die zijn er nog niet, dus we moeten daar nog een slag bij om de armen Maar wat ik daarover tot nu toe hoor, is dat de gifbeker inderdaad nog niet leeg is... en dat er nog een aantal dingen zijn... niet goed zijn gegaan in het ziekenhuis de afgelopen jaren. En dan gaat het om 800 sterfgevallen in de jaren 2010, 2011? Die zijn ze aan het bestuderen nu. En je hebt nog geen idee wat resultaten zullen zijn? Nee, ik heb alleen daarover gehoord dat er uh, nog meer dingen niet goed gegaan zijn in het ziekenhuis. Dus dat de, de, de patiënten daar op nog meer manieren dan wij nu weten... Uh, ja, risico's hebben gelopen die niet aanvaardbaar zijn. Maar wat betekent dat nu voor het ziekenhuis anno 2013? Uh, het ziekenhuis, dat heeft uh, eind vorig jaar, toen die cardiologie affaire aan het licht is gekomen, al gezegd dat ze het niet zelfstandig gaan redden. Zij worden een soort uh, buitenpost van het Maastad ziekenhuis, het Casia ziekenhuis in Rotterdam en het Bethesda van Weel ziekenhuis in Dirksland. Dus die gaan daar samen ja, ik weet niet precies hoe ze dat praktisch vorm gaan geven, maar er komt een soort satellietziekenhuis, zoals ze dat noemen, van die drie, omdat het een, een belangrijke het punt is, is van die eilanden niet zo makkelijk om snel in Rotterdam te komen. En nu was er ook een grote file daar. Dat, dat is vaak het geval. Dus daar moet iets overeind blijven. Maar dat zal geen zelfstandig ziekenhuis zijn. Ze hadden al heel veel financiële problemen. Daar is dit overheen gekomen. Dat is te veel. We zijn weer op de hoogte. Rinke van der Brink, dankjewel. Hij geldt als de absolute rockster onder de modeontwerpers. De Fransman Jean-Paul Gaultier. Hij is een paar dagen in Rotterdam voor het begin van een grote overzichtstentoonstelling. The Fashion World of Jean-Paul Gaultier. En vrolijk, energiek en gretig vertelt hij over zijn eigen werk. Hallo, ik ben Jean-Paul Gaultier. Ik ben heel blij om hier in Rotterdam in het Kunsthalle Museum in de ontvangstzaal staat hij zelf tussen de andere modellen... sprekende pop Jean-Paul Gaultier... met een gestreept hemd als een Bretonse visser. Een beamer maakt zijn gezicht heel echt expressief... met bewegende lippen, ogen... zoals veel van de modellen op de tentoonstelling. Zo wilde Gaultier het. Hij wilde geen mooi aangeklede mummies. C'est le vrai. Hé, hey, ça va. <laughs> Ineens vertoont hij zichzelf op de Rotterdamse vloer. In een simpel zwart T-shirt. Vrolijk, energiek, gretig. Bezoeker van eigen werk dat hij soms lang niet heeft gezien. Dat verbaast hem soms, al die kleding bij elkaar. Maar het geeft hem ook het gevoel terug van toen hij het maakte. De hele geschiedenis van een ontwerp, ziet hij weer. C'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. Je me die, mince, quand même, ça fait pas mal de vêtements. Maar ce qu'il y a de bien, c'est que le fait de voir les vêtements, ça me remonte les émotions que j'ai eues en les faisant. Ça me rappelle des histoires. Kleren die niet meteen lukten, waar hij tien, vijftien keer opnieuw aan begon. Des se sont à que j'ai recommencé combien de fois, fois, fois. De mensen ook die ze droegen, het hele tijdperk door. Gevoelvolle herinneringen. En dan des personnes qui l'ont porté, des personnes qui étaient avec moi à cette époque. Tout ça m'a fait plein de revenir, des souvenirs. Donc c'est Wie zijn ontwerpen aantrekt, kleedt zich niet, maar drukt zich uit. Dat beaamt hij. Kleren zijn er om je te bedekken, om je te warmen, maar ook om iets van jezelf te laten zien. Maar ik denk dat het ook een partie van is. Het is voor se couvrir, het is réchauffer, maar het is ook voor s'exprimer. Ik denk dat, au travers des vêtements, on peut dire des choses. De ene keer kan kleding je mooier maken, maar ook vervreemden of beschadigend werken. Exactement. On peut peut-être s'améliorer. on peut se détérioreren, on peut Kleren weerspiegelen een manier van leven, de samenleving. le vêtement, c'est de Dus gelooft hij dat ontwerpen geen kunst is, maar meer het verwerkelijken van persoonlijke wensen, maar ook tonen wat er in de samenleving aan de hand is, in samengang met de tijd. Een weerspiegeling van wat er zich afspeelt. is pas een art. C'est comment exprimer of realiser, concrétiser des envies, des desires des personnes, maar ook montrer ce que la société vit à ce moment-là. Il faut être en concordance avec l'époque. C'est ça. C'est un reflet de ce qui se passe. De beroemde bostrok van Madonna was uitdagend en confronterend. Maar voor Gauthier gaat het toch vooral om het plezier. Om te beginnen, het plezier van het maken. Een groot geluk. Voor mij is het een vreugde om dit beroep te doen. Ik vind het een vreugde. Ik heb de vreugde om te realiseren wat ik als beroep wilde doen. En er zijn maar weinig mensen die die vreugde en dat geluk hebben. Het is een echte geluk. Dus voor mij gebeurt het in de vreugde. Nog nooit in de 20 jarige geschiedenis van de kunsthal was er zo'n extravagante tentoonstelling. Zo extravagant. Dat vindt Gauthier leuk om te horen. Een compliment. mooi extravagantie. Maar het gaat hem toch vooral over de vele verschillen de vele verschillende vormen van schoonheid en de mengeling van dat alles. Hij is tegen uniformiteit. je ja. sprongen dat als een compliment, want ik geef het leven extravagans, ik denk het mooi is, extravagans en voilà, de feit van de verschillen, de verschillen te laten zien, de verschillen te de verschillen laten zien, dat er niet en ze dat ze mengen. Voilà. Voilà, Jean-Paul Gauthier in gesprek met onze best gekledige... coiffeerde verslaggever van NOS, Jeroen Wielaert. In de loop der jaren hebben zich al heel wat Nederlanders in Griekenland gevestigd. Gemiddeld zo'n 200 per jaar. Maar door de crisis keert er inmiddels meer Nederlanders terug... dan dat er heen gaan. Toch zijn er ook die ervoor kiezen om te blijven. Zoals Laurens Hartman. Zes jaar geleden begon hij een wijnboerderij... in een afgelegen gebied in Noordwest-Griekenland. En daar zocht correspondent Konikezen hem op. Het geomt hier, want het is een, het is een hoog plafond. Ja. Uh, dus hier staan de, de vaten, de tanks. Uh, onze, onze wijnen, die, uh, we hebben een hele aparte, uh, bijzondere manier van wijn maken. Uh, totaal afwijkend van alle anderen, want wij gebruiken geen pompen en geen filters. We willen de wijn zo natuurlijk mogelijk hebben. Uh, en de enige manier om de wijn te verplaatsen van druif naar gistingstank... en van gistingstank naar houten vaten of naar vaten voor de opslag, is zwaartekracht. Daarom is het zo'n hoog gebouw, bijna een kathedraal. Maar oorspronkelijk was je geen wijnboer? Nee, oorspronkelijk was ik uitgever en was ik verkoopmanager. Maar ik was, ik, mijn hobby was wijn maken. We weten dat het niet makkelijk is om in Griekenland een bedrijf op te zetten. Ja. Welke moeilijkheden ben je tegengekomen? Toen ik hier naartoe kwam, toen we de beslissing namen... was er nog niks aan de hand in Griekenland. Uh, de bomen groeiden tot aan de hemel. Uh, er was niks aan de hand, tot, tot 2009. Uh, dus we waren goed en wel uh, waren we begonnen... Uh, we hadden net al onze uh, papieren gereed. Twee jaar van bureaucratische hordes en ellende uh, overbrugd. Maar met doorzettingsvermogen, dan kom je daar wel. Dan lukt dat ook nog wel. Toen ging het, uh, toen ging het heel anders dan, dan gepland. Maar, Had dat invloed op jullie bedrijf ook? Uh, dus onze Griekse uh, verkoop uh, aan, uh, aan uh, wijnhandels en uh, restaurants... de professionele afzet, die zakte uh, dramatisch uh, in elkaar... Uh, maar wij hadden gelukkig uh, hadden wij nog export. Plus dat wij uh, een hele eigenwijze manier van wijn maken hebben. En dus ook uh, een eigenwijze manier van verkoop. Je moet je, je, moet je verkopen in het buitenland. Uh, maar dat kan alleen als je een bijzonder verhaal hebt. Het bijzondere verhaal is de wijnen waar we geen chemische middelen aan toevoegen. Dat is een bewuste keuze geweest. Dus helemaal niets. Uh, het is een puur gezond product. Uh, Grieks. Naar welke landen exporteer je nu? Uh, voor 50% exporteren we. Dus 50% blijft de Griekse markt. Rechtstreeks zonder de tussenhandel. En 50% gaat naar Australië, Duitsland, Nederland natuurlijk ook een beetje. Amerika, Canada. Hmm. Zit hier 10 meter onder de grond? 10 zeg je? meter onder ja. de grond. Uh, dit is de, de plek waar de eikenvaten opgeslagen liggen om uh, uh, te ouderen voor de rode wijn. En dit is ook de plek waar we eigenlijk het hele handwerk voor de, voor de moecerende wijn doen. Waar we de flessen draaien, schoonmaken. Rijen, rijen, rijen met uh, flessen. Hier liggen 3000 flessen van 2011. Onderin zitten nu de gisten, de dode gistcellen. Als een soort wolk, als een soort rookwolk. Uh, en het is deze, uh, dat uh, bezinksel die de specifieke smaak van champagne ook aan deze wijn geeft. En dat is de smaak van walnoten, amandelen. Als je dat combineert met de fruitige smaak van de druivensoort... Ja, dan heb je een uh, bijzonder product met wat verfrissend is... wat romantisch is, wat feestelijk is. Uh, je praat er heel ja, gepassioneerd over, hè? He? Ja. Ik word heel blij van de mousserende wijn van champagne. Altijd al geweest. De wijnboer in Griekenland, Laurens Hartman, en zelf dus ook zo te horen een groot liefhebber en dat is mooi meegenomen in deze tijden van crisis. Vanavond in Meldpunt: eigen bijdrage AWBZ explodeert voor ouderen met spaargeld of eigen huis.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 Waanzinnige winstpakker bij Macro. Koekjes van Verkade. Vijf pakken voor 4 euro. Radio 1. Het NOS-journaal. De Raad van State heeft kritiek op plannen van het kabinet voor de kinderopvang. Directe aanleiding voor het plan zijn de aanbevelingen na de Amsterdamse Zedenzaak. Als iemand in de kinderopvang wil werken, moet hij een verklaring omtrent het gedrag hebben. Minister Asscher wil dat daarnaast elke maand... in de justitiële gegevens wordt gecontroleerd... of de medewerkers worden verdacht van gewelds- of zedendelicten. De Raad van State vindt dat te ver gaan... en moet het kabinet alternatieven bekijken die minder ver gaan. De menselijke resten die vorige maand werden gevonden... in een natuurgebied bij Wanneperveen in Noord-Overijssel... zijn van een man die drie jaar geleden was verdwenen. Het zijn de stoffelijke resten van de steenwijker Halil Errol...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 Het onderzoek in de zaak loopt nog. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws het weer. Marco Verhoef. Met nog steeds winterse buien. En die winterse buien kunnen ook vannacht doorgaan, hoewel ze wel minder in aantal worden. Vaker overigens gewoon ook sneeuw brengen en geen regen meer. Uh, betekent ook dat het tijdens die winterse buien glad kan zijn. Sowieso kan het vannacht glad worden, omdat de temperatuur onder nul gaat. Het gaat 2 tot 4 graden vriezen. Uh, en dat betekent dus ook dat natte weggedeelten kunnen bevriezen. Uh, morgenochtend langzaamaan temperatuur oploopt tot boven nul. Uiteindelijk 2 tot 4 graden in de plus. Nog steeds een enkele sneeuwbuim maar ook ruimte voor de zon. De wind waait matig uit het noorden tot noordoosten. Zaterdag nog weinig verandering, meest droog weer. In de loop van zondag neemt echter de kans op winterse neerslag weer toe. En in het weekende blijft het s'nachts licht vriezen... met overdag temperaturen van 2 of 3 graden. Aan ah, de Verkeersinformatie, een normale avondspits... met de meeste files bij Rotterdam en Dorter en Utrecht. Op de A12 Arnhem richting Den Haag... staat 6 kilometer file voor het knooppunt Oude Rijn... Op de A15, Europort richting Rotterdam, langzaam rijden tussen Rot havens 4000 en Rotterdam-Charloos over ruim 12 kilometer. Op de A27 van Utrecht naar Breda staat 9 kilometer bij de brug Gorkum. En de laatste wat langere file op de A50 vanuit Arnhem naar Os, 11 kilometer bij het knalpunt Ewijk. Uw omzet en marge staan onder druk. Uw verkoopafdeling zet alle zeilen bij.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 Zembla deze week over bevers, otters en korenwolven. Uitgestorven in Nederland, maar tegen de klippen op weer teruggebracht door natuurverenigingen. De dieren worden doodgereden, opgegeten of zorgen voor overlast. Maar niemand stopt ermee. Dierentuin Nederland in Zembla. Vanavond tien over negen bij de Fara op Nederland 2. Nederland 2 vertelt het hele verhaal. Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden. Maar wel met zijn hart. Die niet een route wil volgen, maar de weg wil wijzen. Die geen plekje wil zoeken...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 Vijf over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan naar Den Haag. Er is druk overleg achter de schermen in Politiek Den Haag. Het kabinet bekijkt of de plannen voor de woningmarkt kunnen worden aangepast. Er is haast geboden, want het CDA heeft gedreigd... de huurplannen van het kabinet te blokkeren. Politiek redacteur Margreet is interessant moment, want dat zou dus betekenen dat het regeerakkoord wordt opengebroken. Ja, daar lijkt het inderdaad op, maar we weten nog niet hoe en we weten natuurlijk ook niet of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, want ja, daar wordt nog allemaal over uh, gerekend achter de schermen. In ieder geval is het zo dat die woningmarktplannen wel een heel wezenlijk onderdeel zijn van het regeerakkoord. Het gaat over het aanpakken van de koopmarkt, de huurmarkt, scheef wonen, tegengaan, huren inkomensafhankelijk maken. Om um, heel veel geld uh, gaat het ook, want het kabinet wil ook 2 miljard euro binnenhalen van de woningcorporaties. Nou ja, als je daar aan gaat sleutelen, dan kun je dus echt wel zeggen... ...dat het regeerakkoord opengebroken uh, moet worden. En is er geld voor? Nou, tot vandaag heeft minister Blok altijd gezegd... ...er is geen geld. Maar uh, vanochtend is hij uh, in overleg geweest met Siebrand Buma van het CDA... ...en daarna praatte de minister wel een beetje anders. Hij blijft erbij dat er nauwelijks geld is... ...maar je hoort nu toch wel dat de minister... ...niet helemaal met lege hand is aangekomen bij het CDA. Het is mijn inzet om een breed gedragen pakket voor de woningmarkt te krijgen. Dus wat mij betreft gaat het op tijd lukken. Hoeveel ruimte heeft u om dat voor elkaar te krijgen? Want het gaat toch ook weer om geld altijd? Ja, u weet dat de financiële situatie ernstig is in Nederland. Dus het is niet zo dat we enorm veel geld in de achterzak hebben. Maar dat ik wel reëel wil onderhandelen met partijen. Nogmaals, het is van groot belang voor de woningmarkt, voor de bouw, dat we eruit komen. Ja, hij wil dus reëel onderhandelen. En daarmee laat hij ook wel doorschemeren dat er misschien wel iets te regelen valt. Mm. En waar gaat dan het kabinet het CDA tegemoet komen, denk je? Nou, uh, waar, dat weten we niet. Want ja, er wordt nu echt op dit moment nog gezocht... naar een politieke oplossing. En ja, het moet natuurlijk ook weer niet een al te groot gat slaan... in die begrotingen. Wat we wel weten is wat het CDA wil. En die wil in ieder geval niet deze plannen, zoals ze nu voorliggen. Die wil soepeler hypotheekregels. Die wil dat er geïnvesteerd gaat worden door het kabinet... in de bouwsector. Uh, die wil dat die huurverhoging wat zachter wordt. Die wil ook die verhuurdersheffing... die die corporaties dus moeten betalen... Dat moet minder worden, want dan kunnen die corporaties geld steken... in eh, woningbouwprojecten bijvoorbeeld. Nou ja, het kabinet studeert daar nu op. Eh, en het debat over de huurverhoging is al de hele dag bezig. En eh, het CDA-Tweede Kamerlid Knops die eh, heeft in ieder geval aangegeven... dat wat er nu voor ligt, dat dat allemaal dramatisch uitpakt. En ja, hij werd natuurlijk ook bevraagd... gaat er iets veranderen, meneer Knops, en wat, wat gaat er dan gebeuren? Maar dat laat Knops wijselijk nog in het midden. Uh, dat is wel relevant om te weten hoe die toekomst van die woningbouwsector eruit ziet, die, die coöperatiesector. Uh, wij hebben op dit moment nog geen enkele beweging gezien uh, van de zijde van de regering om uh, op dit punt bewegingen te maken. Om te zeggen inderdaad, want we gaan terug naar het Lentakkoord en we nemen die huurverhogingen. Uh, dus uh, de samenhang is er en ik ga nu niet vooruitlopen op uh, wat eventueel zou gebeuren. Maar ik heb die beweging nog niet gezien en ik laat even midden of ik hem zou verwachten. Ja, het CDA houdt de spanningen dus nog even in. Zij zien nog geen beweging bij het kabinet. Nou ja, dat kunnen ze ook wel makkelijk zeggen. Want ja, ze weten dat er nog druk gerekend wordt op de ministeries. En er is ook al wel duidelijk geworden eh, bij monden van minister Dijsselbloem van Financiën, die toch mee moet kijken hoe het met geld zit, dat het ook nog wel een paar dagen kan duren. Want eh, dit regel je ook niet op een achternaamiddag, daar is het allemaal veel te ingewikkeld voor. En, ja, en of het lukt, dat, dat moet ook nog blijken. De bewegingen voor en achter de politieke schermen. Maar geen boeren in Den Haag. dank wel. Zo denk dat het liedje heet Going Home, maar het heet City to City. Gary Rafferty is van het u vast wel bekende album Baker Street. Hoe voorkom je dat je personeel fraude pleegt? Holland Casino vraagt fraudeurs onder hen zichzelf bekend te maken. We gaan het er zo uitgebreid over hebben. Yes, Quarks. het was een gewone avondspits, zei een half uur geleden. Ja, dat is het eigenlijk nog steeds, Tim. Een avondspits, ook zonder verhaal. Er gebeurt niet zoveel opvallends. Het, het, voor het verkeer is dat natuurlijk prima. Betekent eigenlijk alleen de normale dagelijkse files naar huis. De langste files daaruit op de A12, Arnhem richting Den Haag... tussen Bunnik en Oude Rijn, acht kilometer. En bij Rotterdam op de A15 vanuit Europoort... daar staat 9 kilometer bij Rotterdam-Charlo's... Ook een wat langere file nog in de regio Arnhem-Nijmegen. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 10 kilometer tussen Renkum en Knoop het Eewijk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Frauderende collega's, meld u. Dat vraagt het Holland Casino aan de 425 werknemers van de vestiging in Scheveningen. De afgelopen tijd zijn daar drie croupiers ontslagen vanwege fraude. En daarom komt de directie nu met deze oproep. We hebben nu een, een regeling in, in werk gesteld waarin we mensen de gelegenheid geven om misstanden te melden. Mark Woltberg van Holland Casino. Er zijn de afgelopen maanden uh, veel geruchten en rondes op de werkvloer over uh, integriteitsschendingen. Niets meer plaatsen, dank u wel. Dan moet je denken aan uh, samenspel tussen gasten en medewerkers. Als je dat zo allemaal opnoemt, dan denk ik van worden de medewerkers niet gescreend voordat ze überhaupt hier mogen werken? Uiteraard, zeker. Me medewerkers worden gescreend, moeten verklaringen in het gedrag geven. Uh, maar toch gebeurt het, gebeurt het af en toe dat er zo'n incident plaatsvindt. 18 rood. Verwacht je nu dat er ook echt medewerkers langskomen om ja, te biechten? Dat geven in ieder geval aan dat je niet ontslagen wordt. Dus we nemen een deel van de angst weg. Uw inzet alstublieft. Stel dat iemand zegt, uh, ik heb wel eens een keer een fiche van 500 euro achtergehouden. Wat, wat is dan de consequentie? Niets meer plaatsen, dank u wel. Maar goed, dat zullen dan ter plekke moeten, moeten moeten bepalen. Werknemers worden gescreend van tevoren. Er is een integriteitsbeleid. Zou ik zeggen, consequenties simpel, ontslag. Team zwart. Dat is in het verleden ook, ook, ook het geval geweest. Uh, juist omdat het om geruchten gaat, ook in het roddelcircuit. Uh, en we dat niet boven tafel krijgen, hebben we nu geprobeerd die drempel wat lager te maken. Ik kan me dan haast niet voorstellen als er daar zoveel geruchten zijn, dat het in andere vestigingen van het Holland Casino niet het geval zou zijn? Nou ja, als het wel het geval zou zijn, dan zouden we daar, daar vergelijkbare maatregelen nemen. Maar dat is niet het geval. Hè. Maar mag ik bijvoorbeeld hier ook medewerkers vragen hoe zij erover denken? Um, de, de, me, de meeste medewerkers zijn pas net op de hoogte gesteld... van, uh, in ieder geval van de berichtgeving in de media. Uh, het lijkt mij niet, uh, niet zo verstandig. Het mag niet? Het mag niet. Het gaat toch niet echt lekker met het Holland Casino? Eerst waren er financiële problemen en nu dit... Dat klopt. En daar moeten we ook niet voor weglopen. Dus we moeten ook de maatregelen nemen die we moeten doen. Als het om dit soort zaken gaat, moeten we daar tegen optreden. Nou, dat doen we nu. Ten aanzien van, van het teruglopende aantal bezoekersaantallen. Ja, we werken daar uh, eigenlijk elke dag hard aan uh, om, uh, om weer uh, de gasten in het casino terug te krijgen van Plu, Harro Brouwer, deed verslag vanuit Scheveningen. Het gaat er dus om dat misstanden opbichten kan gebeuren met de garantie dat je niet wordt ontslagen. Dat is de maatregel, de belofte die Holland Casino doet. Richard Franke, directeur van Hofman Bedrijfsrecherche. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Oveliek. Denkt u dat zo'n maatregel zou werken? Ik vind het wel een hele uiterste maatregel. Het geeft ook al aan dat er dus kennelijk een behoorlijke noodzaak is... in de organisatie van Holland Casino... En wellicht dat er een aantal medewerkers goed mee om weten te gaan en ook de directie, want het lijkt me een enorme uitdaging om andersom er goed mee om te gaan. Maar ik ben hem nog niet vaak tegengekomen en ik heb toch wel wat twijfels daarover. Ik ben een beetje sceptisch. Wat is die twijfel dan? Ja... Ik zei al, het is een uiterste maatregel. Dat betekent dat je als organisatie een heleboel dingen daaraan vooraf hoort te doen. En die zouden dan allemaal al niet goed gelopen moeten zijn. Ik denk dan zelf aan preventiemaatregelen zoals het bekendmaken van wat de regeltjes zijn. Het streven naar een hele open bedrijfscultuur waarin je dit soort dingen bespreekbaar maakt. Ook de risico's, ook de risico's voor de bedrijfscontinuïteit. Nou, en zo kan ik nog wel even langer doorgaan. Al die stapjes zouden gezet moeten zijn. Het management zou ook moeten weten waar ze op moeten letten. Waar het integriteitsrisico's betreft. En daar ook tegen op moeten treden. Nou, ik ken Holland Casino's als dat dat allemaal toch vrij strak geregeld is. En ondanks dat alles gebeurt er nog wat. Ja, dan zou je bijna denken, valt het nog uh, op zo'n manier aan te pakken? Of moet je heel hard mensen uh, gewoon betrappen? Uh, dus repressief uh, gaan werken, onderzoek gaan doen. Maar als u zegt, ik ken het management van Holland Casino als een strak geregeld bedrijf. Het, hetzelfde beeld wat u schetst. Zou je kunnen concluderen, het management heeft hier als werkgever tekort geschoten? Ja, daar weet ik onvoldoende van deze casistiek af, eerlijk gezegd. Nou, zeker als u zegt, het is een uiterste middel... een uiterste middel nadat al die andere stappen die je als werkgever... moet garanderen om dit te voorkomen, niet te hebben gewerkt. Ja, maar je hebt ook te maken toch wel met de factor mens als zwakste schakel in een systeem. Je hoopt dat ze daarmee, als ze scherp zijn, alle in een organisatie juist zorgen dat het waterdicht is. En je weet aan de andere kant, dat is die, die, die padstelling of die spagaat erin dat je dat niet altijd mag verwachten. Zeker overigens nog eens niet in tijden van recessie. Dan worden mensen nog gevoeliger voor, voor, voor, dit, voor deze vorm van fraude. Ja, ziet u, dat, ziet u dat om u heen in deze tijden ja. van recessie, dat bedrijfsfraude steeds vaker voorkomt? Ja, wij zien in absolute zin het aantal onderzoeken uh, toenemen... ten opzichte van de achterliggende jaren... We hebben zo'n 100 onderzoeken meer in 2012 gedraaid dan we gemiddeld doen. Er komen zo'n 1200 zaken. En daarvan is het, he het grootste deel toch wel, denken wij, te wijten aan het feit dat uh, mensen pijn in de portemonnee voelen of onzekerheid hebben met hun uh, zeg maar baan. En dan zie je toch zaken als uh, snel, sneller iets van de baas uh, weghalen. Dat kan in de productie zijn, maar dat kan ook zijn gewoon in het pand waar men werkzaam is. Geeft u eens voorbeelden van? Nou, het zijn, uh, als ik het heb over zaken die gewoon voor de hand liggen, voor het grijpen liggen in een, in, in een, in een pand, uh, in het kantoor waar men werkt. Dan heb je het over veelal luxe artikelen, uh, elektronica, soms ook gewoon geld waar men makkelijk bij kan. En dan heb je het als voorbeeld over laptops of mobile devices. En het begint al met één en men ontdekt al snel dat als die, één niet die ene diefstal niet geconstateerd wordt, dat twee en drie al heel snel kunnen volgen. En soms wordt dat een hele handel. En uh, ontdekt men dat, het van, dat, dat men zelfs bijna niet meer kan stoppen. En dat is ook een van de dingen die we horen op momenten dat we mensen aan het eind van de rit weten te spreken. Maar dan dan heb je eind... het over grote diefstal, mensen die inderdaad grote pakketten weghalen van hun werkgever. Maar u, denkt ook, of u ziet ook dat in tijden van crisis mensen het echt nodig hebben om dingen te ontfutselen aan hun werkgever? Nou, nodig hebben zal ik niet zeggen. Het is absoluut een vorm van normvervaging. Maar men denkt eerder dat, dat men daar dan nog wel een beroep op kan doen. Of men vindt eerder dat men zijn frustratie, want dat zijn er toch ook wel vaak, mag uit op deze wijze. En ja, dat heeft niets. Het blijft gewoon crimineel gedrag. Dus dat heeft niets te maken met een vrijbrief door de recessie of door de pijn die men voelt. Om die normvervaging uh, terug te dringen bij Holland Casino, willen ze dus door die melding, die vrijwillige melding, uh, mensen daarmee zeg maar, een, een generaal pardon geven. Uh, om zoals we in die reportage hoorden, de de vertrouwensrelatie weer op te bouwen. Je zou het ook zo kunnen zien. Je voedt een beetje de angstcultuur onder werknemers. Nou, we hebben zelf ook ervaring met integriteitsplannen. En ook met een uh, zeg maar anonieme meldlijn. Wat je daarmee creëert. Ik zei het al eerder. Is toch een uiterste middel. Je moet een aantal stappen aan de voorkant zetten. Je moet ook uitleggen waarom je dat doet. En dan wil je de echte uitwassen toch voorkomen. En dan zeg je. Dan mogen mel mensen het ook anoniem melden. Ook over hun collega. Um, het gebeurt zelden over hemzelf trouwens. Dat maar is, selder... dat, is dat niet het punt, je mag ook anoniem melden over je collega... dat daarmee een soort angstcultuur gaat ontstaan... waarbij je eigen collega aan de andere kant van de tafel niet meer kunt vertrouwen? Ja, maar dan ga je er wel vanuit dat die angst aanwezig is bij mensen die dingen fout doen. Maar is die angst niet gevoed door dit systeem dan? Um, dat, dat is, ja, dat, dat ik snap, uw vraag dat is een manier van hoe je er tegenaan kijkt. Ik ga er nog altijd vanuit dat goedwillende mensen, juist ook in tijden van recessie, extra druk op uh, zeg maar uh, bezig zijn zakelijk, dat ze juist het allemaal extra goed menen en zorgen dat de onderneming kan blijven doordraaien. En dan ben je niet een vriend van uh, de onderneming en je collega's als jij loopt te stelen van de baas. Ik ja, maar ik probeer toch een beetje zeg maar, de, de advocaat van de duivel te spelen in deze. Stel dat de drie mensen ongelooflijke hekel hebben aan een andere collega... en dan zeggen van, weet je wat, we gaan hem aangeven, het is anoniem... en die man kan op deze manier of die vrouw kan op deze manier uh, laten lozen. Dat zal kunnen gebeuren in het systeem. Er komen ook valse meldingen binnen op zo'n lijn. Dat gebeurt bij ons, maar ook bij de politie. Maar zo eenvoudig ligt het niet. Er zal dan nog gedegen onderzoek naar de feiten moeten plaatsvinden. En pas op feiten wordt iemand veroordeeld. En of dat nou in een onderneming is... dan heet het duur civielrechtelijk of strafrechtelijk bij de politie... en via justitie. Dat is hetzelfde. Het gaat om de feiten. Dus op een anonieme melding wordt niet zomaar rigoureus opgetreden... in een organisatie. Daar geloof ik niet in. Goed ook De maatregel... Die... Die Holland Casino heeft genomen, is wat u betreft een uiterste redmiddel. Dan moet je eigenlijk ten, ten, ten koste van alles zien te voorkomen als werkgever. Ja, daar moet je alles voor doen. En soms kan het dan niet anders. En dan, dan snap ik het, dan, dan gok je dat dit nog effect heeft. En dat zien we vandaag in Scheveningen. Richard Franke, directeur van Hofman, Bedrijfsrecherche. Ik dank u hartelijk. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Hey, wat Goedemiddag. Pardon. Het Parol heeft een exclusief interview met Bram Moskowitz. Zij zegt daarin dat hij aangeslagen is, maar niet verslagen. In oktober oordeelde de Raad van Discipline... dat Moskowitz nooit meer mag optreden als advocaat. Over twee weken dient zijn hoger beroep. Volgens Moskowitz zijn zijn inkomsten meer dan gehalveerd... en maakt hij zware tijden door. Wat me het allerdiepst heeft geraakt, zegt Moscovici, is hoe mensen om mij heen te grazen zijn genomen. Vooral het commentaar over het einde van zijn relatie met Eva Jinek stoorde hem. Ik zal me netjes uitdrukken, zegt hij, maar dat was zo onjuist en zo pervers. Het is doordat ik uit een bepaald geslacht kom en dat ik nog sta en vecht, menigeen zou zijn bed niet meer zijn uitgekomen. De NRC meldt dat de Colombiaanse beweging FARC een nieuw punt heeft ingebracht bij de vredesonderhandelingen de legalisering van de teelt van marihuana, coca en papaver. Het zijn de planten waar onder andere hash, cocaïne en opium van worden gemaakt. Volgens de FARC-commandant Ivan Marquez... wil de beweging ook het gebruik van drugs wettelijk toestaan. Hij zegt in NRC het legaliseren van het gebruik... samen met gedegen scholing van jongeren zoals vroeger is gedaan met tabak en alcohol. Kan ook voor cocaïne. En dat de vark dit punt inbrengt is op zijn minst opmerkelijk. De beweging wordt al jaren verdacht van drugshandel en smokkel... voornamelijk cocaïne... en financiert zijn strijd grotendeels met drugsmokkel... en de belasting op de teelt van coca-bladeren. De BBC heeft op zijn website een reportage uit Timbuktu... na maanden overheersing door Islam... Extremisten komt de stad in Mali langzaam weer tot leven. Toeristen met of zonder rugzak zijn er nog niet, maar journalisten wel. Een BBC-journalist verblijft in een hotel... dat voor het eerst een tien maanden weer open is. De hoteleigenaar is verbijsterd dat mensen willen betalen... voor hun verblijf in zijn hotel waar nog helemaal niets werkt. Hij had niet gedacht dat hij ooit nog Europeanen zou zien. De hele buurt loopt uit om de journalisten te helpen... en daarmee ook nog wat geld te verdienen. Er wordt een schaap gegrild, er wordt zelfs bieren opgegraven... uit de grond waarin het verstopt zat. Het lijkt wel feest in boek toe. In de buurt van ons zonnestelsel zijn veel meer planeten die op de aarde lijken dan eerder gedacht. Dat is nieuws op de Huffington Post website. Uit observaties van de Kepler-telescoop van NASA blijkt dat er in de melkweg mogelijk miljarden aardeachtige planeten zijn. Het Kepler-ruimte-observatorium is speciaal ontwikkeld... om planeten buiten ons zonnestelsel te vinden die op de aarde lijken. Kepler heeft sinds de lancering in 2009... al ruim 2700 mogelijke aardeachtige planeten gevonden. De dichtstbijzijnde zou binnen 13 lichtjaar van onze aarde te vinden zijn... denken onderzoekers. Er is een enorme afstand, maar in astronomische termen is dat naast de deur. Toch een fietsen. En het leven nou. op die planeten is vermoedelijk wat anders dan bij ons op aarde. Het gaat voornamelijk om planeten die rond een zogeheten rode dwerg draaien... Onze zon is een zogeheten gele dwergster. En die rode dwergen worden heel erg oud. Zodat eventueel leven op een planeet bij zo'n ster ook vele miljarden jaren heeft gehad om te evolueren. Veel langer dan bij ons. En vandaag kwam het bericht dat acteur Pieter Gilmore is overleden. Mensen vanaf een zekere leeftijd zullen zich een goed kunnen herinneren... als James O'Neiden, kapitein van de Charlotte Rhodes... het schip dat in de leader van iedere aflevering te zien is. En de muziek, het thema van de O'Neiden line is eigenlijk het adagio... uit de tweede suite uit het ballet Spartacus. Het is in 1955 geschreven door de armeens russische componist Aram Kachetourian. Die overleed in 1978, ook al bekend van de sabeldans. Laat me horen. Radio 1, zaterdagavond om 7 uur de de divisie ado nacht. In strafst op daar gaat hij, nee, ja! Herenveen, VVV. Dan is hij erin, uitstekend uitgespeelde aanval. Herakles, Willem 2. En oh, de ik denk dat dat een eigen doelpunt is. Groningen RKC. Ja! En op kwart voor negen, Vitesse, PSV. In het doelpunt is daar bij de tweede paal ingetopt. En ook Wereldbeker Schatzen in Insel. NOS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Wat kunnen ze hier nog aan doen? Ze heeft wel vermogen, maar dat vermogen zit in stenen. En in stenen kan je niet eten. Slim omgaan met spaargeld. Donderdag om vijf voor half acht. Immeldpunt bij Max op Nederland 2. Dit is Radio 1.